Door Almegens met het NOS Journaal. Omstreeks deze tijd geven politie Maastricht meer uitleg over de aanhouding van Jos B., de verdachte in de zaak Nicky Verstappen. B. werd gistermiddag opgepakt, niet ver van Barcelona. Hij verkeerde in een open veld in een kleine tent en kon worden opgepakt na een tip van een Nederlandse ooggetuige die in het gebied woont. Jos B. zou tot nu toe geen verklaring hebben afgelegd. Vandaag gaan Nederlandse rechercheurs naar Spanje om met hem te praten.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 En dat was Rex en uh, The Bridge Through Your Heart. Ja, en dit is ook weer zo'n uh, lekkere gauw uit de jaren 80. Mel en Kim in Respectable.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 Ik zou zeggen, uh, we gaan even op twee plaatjes draaien en dan gewoon het overige Formule 1 nieuws. Want anders ben ik er natuurlijk wel heel lang bezig. Dat is goed, uh, Oké, okay. Ik keur hem goed. Oké. Okay. Ja? Okay. Okay. Okay. Weet ik ook dat die plaat van uh, Mel Kim showing out uh, heet. In één keer schoten op de witte te binnen. En hier is uh, Scritty Polity, een plaat die je niet vaak hoort, maar wij draaien uh. lekker op de zaterdagmiddag. Flash and blood. Do what I should do, to love for you.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 Zo is het, meldt aan iedereen. Hè? Volgende week de Grand Prix hier op Zandvoort. Dan hebben het over de historische Grand Prix. Wat een geweldig spektakel altijd. En dan zeggen wij, de boys are back in town. Ook even met een knipoog naar collega's Willem en Charles... die op vrijdagmorgen het programma The Boys Are Back doen. En afgelopen vrijdag waren ze er ook weer, the boys. Ja, klopt. En uh, ik ben zo, snel, ben zo vrij aanstaande woensdagavond. Blueslief hebben ze opgelet.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 My bed, I was so exhausted from war. Zaterdagmiddag van Sierva Salvoort gingen we terug naar de mooie jaren 80. Met de sale van Patty Austin en Narada Michael Walden. Dat was Kimmy, Kimmy, Kimi. Met een knipoog naar Kimmy Rijkonen. die uiteraard morgen ook weer aan de bak kan gaan in zijn Ferrari op het circuit van Spa Albert Jan.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 Dat we uh, tijdens het uh, Italiaanse weekend en dan komt uh, volgende week nog de historische Grand Prix eraan. Ja. En weet je hoeveel die auto's waard zijn, uh, Albert Jan? Een he he heleboel. Een hele hoop geld. En ik hoop dat het uh, goed gaat met de autootjes. Ja, want anders heb je ellende. We hebben een ongeluk gehad met de toto's. Met de toto's. Met de toto's.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 Volgens mij kan er bijna iedereen deze wel meezingen. Deze gouden oude die in haar wordt bij CFM. We hebben het over T-set en c -like Switch. Dus Dat is alweer een van de laatste platen wat betreft dit programma Albert Jong, Want zo dadelijk moeten we plek maken voor... Jawel, hij is er weer, Fred Hey. Ja, een hele goede middag hè. Hele goede middag. Ja, ja, daar ah, zijn we dan weer. Hoe is het ermee? Ja, heerlijk. Ja? Ondanks, ja, ondanks de regen. Dus ja, hij was uh, weer uh, voor de bij binnen. Ja, dat ja. heb ik goed gedaan. <laughs> ik, ik denk, nou ja, vooruitziende blik. Heel, zou heel, gaan heel verstandig, Fred.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 Hartstikke okay. goed. Heel veel ja, plezier. Even een vraag. Oh, ja. uh, volgende week hebben we die historische Grand Prix en die parade en zo. Blijf je dan wat langer in het dorp ook na je uitzending? Volgende week, ja. Volgende, ja. Week? Ja, volgende week wel. En, uh, dan kan ik uh, wat langer blijven, maar vandaag gaat het niet lukken. Nee, okay. <laughs> met nog volgende week. Want er wordt volgende week een briljant lang weekend in Zandvoort. Met name zaterdagavond. Nee, dat uh, gaat lukken. Tijdens het muziekfestival en de parade met de prachtige oldtimers. Doe me. Oké, okay, veel plezier. Okay. Zometeen, Frits Ja, dankjewel. Nij tavers zijn we bijna aan het einde gekomen van dit programma. Maar jij was gisteren nog bij de opening van de, de nieuwe tentastelling ja. Salfords Museum. Geweldig hè? Dat daar. was het enorm. Ik heb het nog nooit zelden uh, zo druk, gehad. Twee, uh, druk gezien. Twee jaar geleden was, uh, stond de Lotus uh, in het. Vorig jaar was het ook druk, maar deze keer was het wel heel erg druk. Heel erg leuk. Prachtig, prachtige, prachtige expositie over uh, de geschiedenis uh, van Le Mans. En natuurlijk ook aandacht aan de twee winnaars daarvan.